Every night something right would invite us to begin the dance. was wrong, oh baby, wasn't right, we tried to find what we had, to you say this was all we shared, we were scared, this affair with me, I love you and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 De Nederlandse bank gaat nu een bewindvoerder aanstellen bij de bank van Dirk Scheringa. De Nederlandse bank vroeg vannacht al om de noodregeling. De rechtbank oordeelde toen dat de situatie bij de DSB-bank weliswaar zorgelijk is, maar niet acuut. Vanochtend was er opnieuw een zitting waar ook bestuursvoorzitter Dirk Scheringa bij aanwezig was. Die had eerder vandaag tegen zijn personeel gezegd dat DSB niet in acute nood verkeert. De rechtbank oordeelde vanochtend dat de situatie bij de DSB-bank nu wel degelijk acuut is. Het ministerie van Financiën heeft dit weekend ook Europees commissaris Kroes geïnformeerd over grote problemen bij de DSB-bank. FNV-voorzitter Jongerius gaat toch niet praten met Geert Wilders over de AOW. Zaterdag had ze in de Volkskrant gezegd dat ze dat wel wilde, maar volgens een FNV-woordvoerder is die opmerking verkeerd begrepen. Er komt alleen een gesprek tussen een bestuurslid van de FNV en een PVV-kamerlid. Vanmiddag praat de FNV-federatieraad over de toenaderingspoging van Jongerius, die slecht is gevallen binnen de FNV. Het vertrouwen van de Nederlandse consument is in de afgelopen drie kwartalen toegenomen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat mensen veel minder negatief zijn over de economische situatie in de komende twaalf maanden. Pessimisten hebben nog wel de overhand, maar vooral mensen met een hoog inkomen hebben weer fiducie in de economie. Het verzet van linkse actievoerders tegen het asiel- en vreemdelingenbeleid neemt sinds kort weer toe. Dat concludeert de AIVD. De actiegroepen vinden het beleid van de regering te streng. En daarom gaan ze over tot vernielingen, brandstichtingen en het openbaar maken van namen en adressen van ambtenaren. Ook bedrijven die betrokken zijn bij de bouw van asielcentra zijn doelwit. Het weer wisselend bewolkt een enkele bui, maar ook vaak zon. Temperatuur een graad of 13. De rest van de week overwegend droog en geregeld zon. Wel is er kans op nachtvorst. Dit was het NOS Journaal.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 It's a thing. Перфст mm -hmm. van de dorst niet de glimlach op je allerslechtste slechtste grap ze is geen hittere vrein dat van de zijdes klinkt niet de allerdurste wijn die je zonder kater drinkt geen bloemetijd in bloei niet een uit duizend nachten geen uitgestoken hand Dit niet het eind. eind van al mijn wachten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 Met lood staat geschetst kan met kleur worden ingetekend.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 Troubles. That's what you. Woods. We'll be right On the fire department, hotline in case I like get in trouble later Not looking for cute little devils or rich little guys that just want to enjoy huh? By having a very good time and behave very bad in the arms of a boy <laughs>